De babbelende papapapagaaai. -pap ah, ah, ah, goeiedag. Dag hossies en van Nederland. Hier gaat de nieuwe radiozender in de ether op 888 meter. Hoort u de babbelende papagaaai? Met uw precieze tri, -tri De ouwelijke, vrolijke, knappe, charmante. En vooral de scheiden lady Lachenbeck. Ah, ah. Een Lekker bakje koffie bij en onthoud, tweede bakje is gratis. En dan gaan wij er tegenaan met een alemaagde prachtige nieuwe scheef. Een plukketje van mijn eigen, Lady Lachebek. Mijn fiets leg in de graag en het is midden in de nacht. Mijn fiets leg in de graag en hij kent geen vlinderslaag. Ik had net een splinternieuw nieuw kostte een joertje of aag. Gooi zo zo'n zaak van een kwakbol, zo mag mijn fiets in de graag. Hé hey jongens, kan niemand even 0611 willen, dan leg je wel een fiets te hè? Hey? Ben ik wel mooi klaar, maar hoe? Kijk weer een andere jacht. <middels> Die was schitterend, dat ga je niet verwagen. U zal hem de komende weken nog vaak horen. Om het kwartier. Het wordt tijd voor een koele versnappering. Gemijn is een pilsteun. Wat nou? Nog niet. Doe niet zo kinderachtig man. Geef een pils. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Ah, ah, ah. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Krijg nou, band. Krijg zo, komt zo. Hé, pilsje is genoeg, hoor. Wat is genoeg vet. Eien maar opschiet, Nicky Lauda. Hij maar opschiet. Ik heb een kikker in mijn keel. Ik laat hem zitten, want hij praat beter als ik. Het is jammer voor Rutteke te maken op Prostato. wordt niet gedraaid, want wij gaan galmen met Ruus Het was een nacht, die je alleen in saaie films ziet. Jij lag in zwijn, en dat ik lag te wachten, zag je niet. Je had zo'n kegel van de knoflook, je was doodziek van de wijn. Je koffiemat te nemen, trus, Zo morgen je. Ja, of Pils. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Pilsje komt zo. Pilsje en je zoete hals? E Dit zei je net zo koud. Als bij jou alles zo snel gaat, dan zal je vrouw zoi. blij met je zijn. <tie> Tijd voor een smaklab. Oftewel een of Oftewel een trallentrekkertje. Tranen Ook mijn kunstgebied zit los. <tie> Gisteren vroeg nog een kennis aan. Zijn, zijn die tanden van je eigen? Ja, ik heb het jezelf betaald. <lacht> uh, ik leg mijn nacht, zoek altijd in een bakje warm water. Want anders klappert het zo. <lacht> Goed, tijd voor een dipdouwetje. Oli's gaan met lijpe vogel. <lacht> het was winter, het was koud. Het aas stond op het raam. Toen zag ik op het plein stil. Water. Een zwerver zo zwak kan niet meer op zijn benen staan Dus bood ik hem spontaan een glas water Maar hij wou enkel pils en zoop gelijk een kratje leeg En dadelijk begon hij zich thuis te voelen Nou zit hij hier al maanden en versteert de hele zak ik sta heel de dag los te spoelen. Lijpen vogel, hoor eens even, ga uit mijn huis, vlieg naar de mor. Lijpen vogel, ik sta te beven, Straks vlieg hij me nog aan. Dan was het de klein. Ga nou maar bij een ander zitten zuipen. Lijp de vogel bij mijn je eruit. Dit was Lady Lakenbeek en Ori zat aan mijn knappen. Tot <laughs> volgende keer.